Ondertussen heeft het Turkse kabinet ingestemd met de verlenging van de noodtoestand met nog eens drie maanden. Daardoor kan de Turkse regering nieuwe wetten invoeren zonder het parlement te raadplegen. Facebook heeft kritiek gekregen vanwege de zogenoemde Facebook-moord in Cleveland. Een Amerikaan filmde dit weekend hoe hij een willekeurige voorbijganger doodschoot. En zette dat filmpje op Facebook. De beelden bleven bijna twee uur staan voordat ze eraf werden gehaald. Facebook zegt dat het netwerk te groot is om alle geposte video's zelf te controleren. Het bedrijf is afhankelijk van meldingen van gebruikers. De verdachte van de moord is nog steeds spoorloos. De politie is bezig met een klopjacht in vijf staten. Volker Wessels, het op één na grootste bouwbedrijf van Nederland, gaat naar de beurs. Het hoopt daarmee anderhalf tot twee miljard euro te verdienen. Om beleggers en investeerders warm te maken voor de beursgang... worden de komende tijd bijeenkomsten gehouden...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 Het weer eerst nog buien, vooral in het zuiden. In de loop van de dag vanuit het noorden steeds vaker zon, bij zo'n 10 graden. Morgen en donderdag droog met flink wat zon. Overdag opnieuw een graad of 10, maar in de nacht wel kans op lichte vorst. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een drukke ochtendspits, zeker in de Randstad. De langste files op de A1 naar Amersfoort vanuit Amsterdam... tussen Naarden en Bunschoten... Tussen Apeldoorn en Amsterdam tussen Voorthuis en Hoevelaken ruim 20 minuten vertraging. Op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 20 minuten. De A4 Amsterdam Den Haag over 17 kilometer rijden tussen Hoofddorp en Zoeterwoude. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en Oude Rijn en Kwartier. Op de A15 Rotterdam-Gorkum 20 minuten vertraging tussen Ridderkerk en Papendrecht. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hoijpolder en Industrieterrein Aveling over 12 kilometer. A27 Almere Utrecht bij knooppunt Rijnsweert staat een kapotte vrachtauto. 14 kilometer vanaf knooppunt Eemnes. Een ongeluk op de A44 richting Amsterdam vanuit Den Haag. Het staat stil tussen Voorhout en knooppunt Burgerveen in ruim 11 kilometer. En op de N206 Heemstede Zoetermeer voor dorp ruim een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Nice things to wear. There's been a lot of nice things to wear out there. Oh, baby, baby, it's a wide world. It's hard to get by, just for the smile. Yeah. Oh, baby, baby, it's a wide world. I'll always remember you like a child. De is van Cat Stevens. En uh, Maxi Priest die maakte daar een uh, lekker plaatje van. Ook een klein beetje geïnspireerd door Jimmy Cliff. Maar die scoorde ook een hit mee. Maxi Priest dus met Wild World over het tweede gedeelte van uh, Zandvoort. Op pa paas, zondag. Hoe ze is het op de velden trouwens? Nou staat 2-0 uh, tussen FC Groningen en Tex Wolle. Brian Linscher scoorde 1-0 en Indrisi 2-0... De Feyenoord tegen FC Utrecht is 0-0. Kijken we naar de Amsterdam Goldrace. Kopgroep met Lars Boon, Tim Arisen, Stalnoff, Wurt Smit, Berg, Pouletta, Kanti, Van Zijl, Van Roy, Van Spijbroek, Albanese en Grellia. Met drie minuten voorsprong op het peloton. Het is Chicago trouwens. En daar komt zijn nieuwe album uit. Een van die tracks is deze. Still Feel Like Your Man. We hebben het over John Mayer. En daarvoor is Chicago. Kunnen niet alleen schoefzattige nummers maken. Maar ook ZRW in de Park. Een mooie klassieker. ZFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. We gaan weer snel over naar het Queen Park Zandvoort. Want daar is de man van ZFM. Pit Report. Dat is Willem van Densen. Willem, je kijkt naar een, een mooie race, denk ik.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 de meest ervaren man op het circuit hier aanwezig uh, dit weekend. Zelfs hij ging daar de fout in. Maar goed, het zorgde wel voor extra spanning. Extra spanning die ook in het verloop van de race uh, verder ging. Mede dankzij uh, die regen. In het begin hadden we de BMW's uh, die flink uh, de toon aangaven. Die kwamen er niet meer aan te passen. Het waren de poortjes uh, die door het hetzelfde heen gingen. poortjes met de motor achterin op de aangedreven wielen. Dat is toch wel een beetje voordeel in de regen... En uiteindelijk hadden we Rog hier uh, Krauwels in een Porsche vis te winnen. Met op de tweede plaats toch al wat uh, verrassend. De Seat Sport Leon Cup van de Equipe uh, Ferry Monster. En die rijdt samen met Dennis Houling. op de derde plaats zagen we wederom een uh, Porsche terug. Porsche bestuurd door uh, Marcel van Berlo.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 Wat zeg je? Dat zijn in ieder geval niet de auto's die wij hebben. Nee, die zeker niet. Nee, precies. Nee, dat hebben we ook niet, maar zo'n Porsche 944 is voor jou wel haalbaar. Uh, is dat zo? <laughs> oh, ja, God, zeker. Dat denk jij nou uh, dat ik uh, het, het geld op mijn rug heb groeien. Maar goed. Dat hey, zo... lijkt me geen ideale gezin, zo. Nee, dat lijkt me inderdaad geen ideale gezin, zo Zo meteen begint de STWC of de STWC. Hoe moet ik het uitspreken? Ja, nou ja, ik zou het uh, op zijn Nederlands houden. Het zijn voornamelijk Nederlanders uh, die we daarin uh, terugvinden. Uh, ja, is een hele mooie titel natuurlijk. Of dat de lading denkt. Uh, super toewagen Wagen <laughs> Super toewagen Wagen Cup. Ja. ja en dat zijn uh, ja, voornamelijk BMW's. En dan uh, de types uh, die we daar voornamelijk dan in terugvinden. Dat is de BMW uh, M3 E36. Uh, dat voert toch wel de hoofdmotor in deze klas. Uh, met het startveld van zo'n uh, 16 auto's. Oké. Okay. Die gaan uh, 50 minuten rijden. En dan... Uh...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 In the rain. De volgende plaat is er eentje. Ach, zo mooi dit. Daarna de record op een nu plaat van deze week. Die ene plaat die we gaan draaien is de Nail. Tinsel Town is in the rain. Why did we ever...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 Maar goed, de nu plaat, daar hebben we het over. Dat doen we het allemaal voor Plan B Fantastica Sensual. De de escuchaal van de handen. Deze manier de lo que está haciendo. Si la se pone intranquila. Ya heb una foto mía y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando estás solita Pero no le voy a preguntar tu voz cuando se agita, por su manera de vestir. que le parte en su casa debajo de bajo, metas amanes con vía de cómo la prefería con pregunticiía hasta que en su juego me volvía te fue de lo sensual ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar lo que hace cuando está solita pero no le voy a preguntar te escuchas Na ah, na na na na En la pista, fino como el Op de nu plaatsen lekkere lekker, hè? Plan B met Fantasia Santuario. International Staal. Plan B is natuurlijk uh, volgende week uh, gewoon te zien bij Palmundo Al. We Real El Canario International Staal. Het is tien uh, over half vier. Jullie zijn naar ZFM Zandvoort. En nu een leuke zinger van Doccia, uit lang vervlogen tijden. Hier is good enough.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 2, 3, 6, 3, 6, 9, 7, 5.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 Zover het Nieuws, hier bij ZFM Zandvoort. We volgen de divisie. zometeen de tussenstanden en de Toekdams de Gold Race. Eerst Bronski Biet, tell me why. Toegeven twee guilty pleasure van Anders uh, Zandbergen. Ja. Bromsky Beats, Beach, tell me why, en er Sandra, Maria, Magdalena.